Dikter Haak met het NOS Journaal. Vorig jaar was er gemiddeld 670 euro kwijt aan accijnzen. Dat is zo'n 25 euro meer dan een jaar eerder. Vooral rokers zijn meer gaan betalen. Tussen 2005 en 2010 is de belasting op sigaretten met meer dan 30% gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben brandstoffen, drank en tabak de overheid vorig jaar in totaal ruim 11 miljard euro opgeleverd. Zuid-Holland moet opnieuw kijken naar bezwaren tegen de bouw van elektriciteitscentrales op de Maasvlakte. Elektra, Kabel en E.ON bouwen daar kolencentrales die volgens milieuorganisaties veel schade toebrengen aan de natuur. De Raad van State vindt dat de provincie Zuid-Holland niet goed duidelijk heeft gemaakt waarom de bezwaren van onder meer Greenpeace en Natuur en Milieu zijn afgewezen. En moet van de Raad beter worden gekeken naar de gevolgen voor het beschermde duingebied. De uitspraak heeft geen gevolgen voor de bouw van de centrales. Die mag doorgaan omdat de bouwvergunningen in orde zijn. -kabel en bouwt een nieuwe centrale. E.ON breidt breid een bestaande centrale uit. De FBI waarschuwt voor virussen op internet die gebruik maken van de dood van Osama Bin Laden. Het gaat om e-mails die beeldmateriaal beloven van de executie van de Al-Qaeda-leider. Wie op de link in zo'n e-mail klikt, stuurt het bericht ongemerkt door aan al zijn contacten. Ook kunnen door het virus persoonlijke gegevens worden gestolen, zegt de FBI. Een van de virussen is een zogeheten worm die zichzelf via de netwerksite Facebook verspreidt met een titel als Osama Bin Laden Execution Video. De Amerikaanse regering heeft nog geen beelden van de dood van Bin Laden vrijgegeven. Het weer vrij zonnig. In het Noordoosten bewolkt en wat regen. Vanmiddag in het binnenland stapelwolken. In het Oosten kans op een enkele bui. Het wordt 12 graden op de Wadden en gaat op 16 in Limburg. Morgen is het overal weer volop zonnig en wordt het ongeveer 17 graden. Daarna stijgt de temperatuur verder tot ruim 20 graden in het weekeinde. Dit was het. Een... Dit, dit is Dennis, Dennis Moore, Mooi van de, van de AMWB. Op, op de A1, A1 vanuit de Apel Apeldoorn naar Amsterdam door naar Amsterdam is, is er in zich een on ongeluk gebeurd. net na de beurt Frits net na de veld. Frit Barnard staat het veld. 3 kilometer, er staat de file. Dat is 3 vechten rijden. De, vecht, de, reis, de reis echt is dicht. de rijst ook is dicht. Tot zover de verkeers tot zover informatie de verkeersinformatie.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 Nachtjester Wat ben ik zonder al je zorgen ster, Haal ik de morgen Nachtjes ster, doe iets aan de pijn.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 Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Alleen de morgen. Nacht, zuster. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, doe Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, doe iets dan weer bij Nachtzuster Wat moet ik zonder jou beginnen Nachtzuster Ik brand van binnen Nachtzuster Doe iets Nacht, Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtzuster al ik de morgen Nachtzuster Doe iets zonder pijn Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster pijn, de pijn, de pijn. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. the bang the bang Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Yeah. yeah.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 So don't forget it. It's just a silly face. I'm going through. Zal ik er zijn? Kom als te...